8 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De verdachte van de bomaanslag op de marathon van Boston... die nog in leven is, kan mogelijk nooit worden verhoord. De burgemeester van Boston zegt dat de toestand van de 19-jarige... Jahar Tsanayev zeer ernstig is. Hij ligt waarschijnlijk in coma. De jongen gaf zich vrijdagavond over... na een schotenwisseling met de politie. Er zijn berichten dat Jahar onder meer een schotwond in de hals heeft... door een zelfmoordpoging. Zijn 26-jarige broer, die ook betrokken was bij de aanslag op de marathon... werd gedood in een eerder vuurgevecht met de politie. De marathon in Londen heeft volgens de organisatie... meer toeschouwers getrokken dan afgelopen jaren. Een grote menigte stond langs de route om de 36.000 deelnemers toe te juichen. Het hardloopevenement ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Naar aanleiding van de aanslag bij de marathon in Boston... was er extra politie op de been. De Britse prins Harry mengde zich onder de toeschouwers... Voor de start werd een half minuut stilte gehouden... ter nagedachtenis aan de slachtoffers in Boston. In Afghanistan zijn zes politieagenten gedood... bij een aanval van de Taliban op een controlepost. Daarna zijn bij een zelfmoordaanslag in een winkelcentrum... nog eens drie burgers omgekomen en zeven anderen gewond geraakt. Een onafhankelijke veiligheidsorganisatie waarschuwt dat 2013... wel eens een van de meest gewelddadige jaren van de oorlog kan worden. Steeds meer buitenlandse troepen maken zich op voor vertrek... Dat betekent dat het Afghaanse leger op steeds minder steun kan rekenen. In de Amerikaanse gevangenis Guantanamo Bay op Cuba... gaan steeds meer terrorismeverdachten in, in hongerstaking. Volgens de legerwoordvoerder weigert nu iets meer dan een helft... van de 166 gevangenen voedsel. De hongerstakers verzetten zich tegen de omstandigheden in de gevangenis... en de onzekerheid over de duur van hun opsluiting. Geen van de hongerstakers zou in levensgevaar verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, kans op wat lichte vorst. Morgen eerst volop zon, later bewolking. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom aan boord van deze Boeing 747. Over enkele minuten stopt de automatische piloot en kunt u de stuurknuppel overnemen. Let u vooral op de linkerteller, dat is de hoogtemeter. Mede namens de bemanningen hier in het Krancafé wens ik u nog een prettige vlucht.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 het is chaos in 1980 bij de inhuldiging van Beatrix. Onder het motto geen woning, geen koning verandert de stad in een slagveld. In een extra lange andere tijden een nauwgezette reconstructie. Met de recherche, mobiele eenheid, gemeente, regering en last but not least de krakers. Andere tijden over oranje en het oproer. Vanavond 5 over 9, Nederland 2. Waarom ik als salesmanager ben overgestapt op 4G? Hoe oh, sneller het internet, hoe hoger mijn omzet?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 Dit is Radio 1, WPRO, NTR, Labyrinth, hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond. Ja, daar sta je dan. Dat er in 1815 ook al een keer ophef was over zo'n koningslied... toen voor Willem I, dat hoort u zo meteen... Het leek een rotsmoes. Betrapte sporters die zeiden dat ze het allemaal van de biefstuk hadden gekregen. Maar clenbuterol zit soms wel degelijk in vlees. En dat is goed nieuws voor verdachte sporters. Maar misschien ook wel slecht nieuws voor mensen die van vlees houden. Ja, hoogstwaarschijnlijk is het gewoon in mijn lijf gekomen door uh, vervuild vlees. Kijk, gewoon naar dat 20% van het vlees in Mexico gewoon vervuild is? En we gaan spreken over de duivel. Ruben van Luik promoveerde op de geschiedenis van de Satansverering... Dat is allemaal keiharde wetenschap. Eerst maar even duidelijk krijgen wat wetenschappelijk is. We vroegen het in Amsterdam. Zo, oh, dat is echt een moeilijke vraag. <laughs> Hoe kun je dat best uitleggen? Hier in Amsterdam? Of gewoon het algemeen? <laughs> makkelijke vraag, maar moeilijk antwoord. Dat is wetenschap. We ja, zijn wel loodgieters hoor. Wetenschap? Soms vind ik het flauw <laughs> Dat je denkt van ja... Wordt er iets onderzocht wat iedereen met zijn boerenverstand uh, zo weet? Ja, ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen, hey, sorry. Ja, wetenschap is in ieder geval niet Diederik Stapel of <laughs> zo'n soort figuur. Austerity Kills staat al jaren op de Zuid-Europese spandoeken. Bezuinigingsdrift is dodelijk. En de demonstranten lijken nu gelijk te krijgen, want het toonaangevend medisch tijdschrift The Lancet plaatste een studie naar de gezondheidseffecten van streng bezuinigingsbeleid. Johan Makkebach is hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, een van de auteurs. Goedenavond en uh, welkom. Na hoeveel tijd kun je eigenlijk uh, iets zeggen over de gezondheidseffecten van beleid? Nou, dat hangt erg van het uh, beleid af. Van sommige uh, dingen weet je dat onmiddellijk. en Van andere duurt het heel lang. In dit geval, als het gaat om de maatregelen die zijn genomen... om de crisis uh, in de tank te krijgen... Uh, weten we nu na een jaar of vijf... Uh, de crisis is begonnen in 2008, het is nu 2013... beginnen zich langzamerhand de contouren af te tekenen... van de onmiddellijke effecten van de crisis. En die zijn onder andere dat... Uh, in de landen die het ergst door de crisis getroffen zijn... dat de suicidecijfers omhoog gaan... dat de sterfte aan verkeersongevallen juist omlaag gaat... Uh, en dat een aantal infectieziekten de kop op hebben gestoken. Je zou zeggen dat dit allemaal dingen zijn... die keurig in het statistisch handboek staan... en die, die je na een kalenderjaar meteen kunt zeggen. Ja, en dat zou ook kunnen, maar in de praktijk... Uh, nemen die processen van verzamelen en rapporteren van de cijfers... Uh, heel veel tijd in beslag. Dus de, ons artikel werd nu net gepubliceerd, dus in 2013... en de meest recente cijfers die we daarvoor konden gebruiken... waren uit 2010. Uh, en dat komt dus door de, de traagheid van al die administratieve systemen. Uh, we hebben bijvoorbeeld uitgebreid gekeken naar de situatie in, in Griekenland. Uh, de meest recente cijfers voor Griekenland zijn ook uit 2010... Um, en hoewel natuurlijk vrijwel onmiddellijk na een geval van zelfmoord bekend is... dat dat een geval van zelfmoord is. Dat duurt misschien hooguit een week voordat dat cijfer bij, het, bij de gemeente bekend is. En dan misschien nog eens een week voordat het bij een Centraal Bureau voor Statistiek is. Dan gaat het daar een administratieve molen in voordat het in de statistiek verschijnt. En dan moet Griekenland dat nog weer eens rapporteren aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En die moet dat dan nog weer eens analyseren. Het duurt allemaal verschrikkelijk lang en, en dat staat in schril contract, contrast met de snelheid waarmee we alle economische kengetallen weten. Mensen vinden het kennelijk ook niet zo belangrijk... om uh, de gezondheidseffecten van dit soort beleid in, in kaart te brengen. Of, of nou ja, denken dat geen haast heeft. Misschien, misschien. Um, in ieder geval vinden wij het wel belangrijk. En wij zouden graag zien dat die cijfers uh, op een uh, snellere manier beschikbaar kwamen. Dat zou allemaal moeten kunnen. Zelfmoordcijfers uh, nemen toe. Dat is uh, verklaarbaar. Iemand gaat failliet, verliest zijn baan. Um, zat misschien nog niet lekker in zijn vel. Is dat nou een, een zeer noemenswaardig effect... Zie je echt een, echt een, een grote stijging? Nou, de stijging die we gemiddeld in, in Europa zien... die is uh, ongeveer 15 in, tussen de crisis 2008 en 2010. Uh, in landen die erg getroffen zijn door de crisis is dat nog wat meer. Uh, nou ja, tussen de 10 en de 20 procent extra gevallen van suïcide... dat is een belangrijk effect. Uh, in Nederland zijn jaarlijks rond de 1500... Uh, sterfgevallen door suicide. Dus als je er daar 10 of 20% procent bij optelt, hè, dan, dan gaat het toch al snel om honderden gevallen voor een land als geheel. Afhankelijk van de grootte van het land. Ja, ik zei het al. Austerity kills, is de slogan in, in Zuid-Europa. Zijn er meer manieren waarop dat waar is? Nou, misschien moet ik dat nog even daar toch een kanttekening bij maken. Uh, om te beginnen uh, is er natuurlijk de crisis. En die leidt tot uh, faillissementen van bedrijven... en tot ontslagen en tot achteruitgang in inkomen. Uh, en dat heeft ook negatieve gevolgen. Uh, maar wat wij in onze studie hebben laten zien... is dat landen waar dan vervolgens bovenop die crisis... ook hele zware bezuinigingsmaatregelen worden getroffen... en in Griekenland is dat bijvoorbeeld het geval... Uh, dan versterk je eigenlijk het natuurlijke, tussen aanhalingstekens, effect van de crisis. Uh, dat komt dan bovenop de directe gevolgen van de crisis zelf. En uh, nou ja, daarvoor moet je je afvragen of dat wenselijk is. Wat ons gebracht heeft tot, tot die constatering... dat het uh, deels dus de effecten zijn van de maatregelen bovenop de crisis zelf... is dat we, wat er in Griekenland is gebeurd... en wat er ook in Spanje en Portugal is gebeurd... waar dus al die sterke bezuinigingsmaatregelen zijn genomen. Dat hebben we niet gezien in IJsland. Uh, een land wat uh, als eerste door de crisis werd getroffen... en waar de regering een heel ander beleid heeft gevolgd. Daar heeft men uh, de, de Goede Raad om heel strak te bezuinigen in de wind geslagen... en gezegd, wij willen onze sociale zekerheid uh, handhaven... en de eigenlijk... tot de gezondheidszorg. En daar zie je niet diezelfde effecten als die in ook, ook, ook niet in de tijd uh, toen het daar zo slecht ging... dat, dat er stress was en hartaanvallen en, en dat mensen uit het raam sprongen? In IJsland niet, nee. Een van de andere effecten is dat, dat er ook bezuinigd wordt op uh, gezondheidszorg. Mensen, uh, het, het pakket wordt uitgekleed of, of het eigen risico wordt verhoogd. Vinden jullie dat ook terug in de gezondheidsstatistieken? Dat mensen uh, misschien minder snel naar de dokter gaan... of bepaalde zorg niet meer krijgen? Ja, dus dat zien we heel duidelijk in de gezondheidsstatistieken, beter gezegd in de gezondheidszorgstatistieken. Dus we zien dat uh, in landen waar veel extra betalingen zijn ingevoerd... opnieuw zijn dat uh, landen in Zuid-Europa... waar men heel erg heeft moeten bezuinigen. Uh, daar zien we dat het gebruik van gezondheidszorg uh, terugloopt. Uh, dat mensen ook in enquêtes opgeven... af te moeten zien van uh, het gaan naar de dokter... of het nemen van medicijnen, omdat men er geen geld voor heeft... Uh, of het niet meer in het verzekerde pakket zit... Wat we niet of nog niet zien, is een eventueel effect daarvan op de gezondheid. Uh, dat hebben we nog niet direct kunnen waarnemen. We zien wel een uh, effect niet zozeer van de bezuinigingen op de gezondheidszorg... in de enge zin van het woord, maar van de bezuinigingen... op een aantal maatregelen daaromheen. Uh, bijvoorbeeld uh, heeft zich in Griekenland een epidemie voorgedaan van... Uh, besmettingen met het uh, HIV-virus, dat aids kan veroorzaken... Uh, onder injecterende drugsgebruikers. En bij een nader onderzoek naar de achtergronden van die epidemie... bleek dat die epidemie is ontstaan omdat een eerder programma... voor omruil van spuiten, dat voorkomt dat uh, drugsgebruikers elkaar besmetten... met het HIV-virus, dat eerdere programma, dat is door bezuinigingen afgeschaft... Uh, en dat is dan een, een concreet voorbeeld van uh, een bezuiniging op de gezondheidszorg. Uh, in dit geval dus op een preventief programma... wat aan de randen van de gezondheidszorg uh, zich afspeelt. Wat een aanwijsbaar gezondheidseffect heeft gehad. Ik uh, belde uh, voor deze uitzending met Hans van Balen. Hij is Europarlementariër voor de VVD... en een groot voorstander van uh, het bezuinigingsbeleid. Uh, uh, meneer van Balen, goedenavond. avond. Meneer Van Balen, u staat te boek als een van de voorstanders van dit bezuinigingsbeleid... volgens het artikel in The Lancet. Is het zo dat de levensverwachting in landen waar rigide wordt bezuinigd... op dit moment daalt? Wat vindt u daarvan? Het klopt. Uh, ziekenhuizen hebben minder artsen, minder medicijnen. Uh, dus het gaat slecht in die landen in Zuid-Europa. Ik ken een aantal van die landen goed. Uh, dus mensen worden minder goed behandeld. Uh, mensen eten minder goed... En dat heeft inderdaad slechte consequenties voor de levensverwachting. Dat is pijnlijk. Maar je kunt als Nederland of als Duitsland natuurlijk niet de gezondheidszorg in Portugal of in Cyprus of in Griekenland overnemen. Je kunt niet zeggen, wij gaan uw land besturen. Maar je zou wel kunnen zeggen, dit is misschien niet het moment om aan te dringen op nog meer bezuinigingen en zulke strenge hervormingen. Nou, beter gezegd. Als Griekenland nog bijna 8% aan defensie betaalt, ik ben een voorstander van defensie, maar 8% is veel te veel, en 200 miljoen euro per jaar aan de politieke partijen in Griekenland als subsidie uitkeert, zou dat geld voor een groot deel naar de volksgezondheid kunnen gaan. Dus ze moeten zelf keuzes maken. En dat betekent eh, met name investeren op, eh, laten we zeggen, sociale opbouw en volksgezondheid. Dus het is eigenlijk een eigen keuze van de Griekse regering, dat is wat u zegt? Ja, want anders betekent dat je gewoon zegt Griekenland wordt vanaf nu vanuit Nederland of vanuit Duitsland bestuurd. En dat willen de Grieken absoluut niet, dat kan ik me voorstellen, maar dan moeten ze zelf verstandige keuzes maken. Een ander ding is dat een aantal vooraanstaande economen, Nobelprijswinnaars als Krugman, al heel lang zegt... Bezuinigen in een tijd van recessie maakt de boel alleen maar erger en draagt niet bij aan herstel. Integendeel, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat heel aardig gezegd. Uh, het is Keynes, he. Keynes een econoom, een economie die zegt je moet bezuinigen als het goed gaat. En meer uitgeven het slecht gaat. maar het interessante is dat als het goed gaat wil niemand bezuinigen. Toen het geld tegen de plinten opspoot uh, in Europa wilde niemand bezuinigen. Uh, dus uh, uiteindelijk is de, het aandeel van de staat in de economie veel en veel te groot. En daar moet je echt wat aan doen. Uh, hetzelfde geldt voor alle uitkeringen. En het is heel vervelend dat het nu een economische crisis is. Maar ga je nu niet bezuinigen. Je moet rentes blijven betalen. Dus je komt dan nooit uit die negatieve spiraal. Dus je moet het wel degelijk doen. Al dus Hans van Balen, VVD-europarlementariër. Uh, meneer Markenbach, wilt, wilt u daar nog iets op zeggen? Hij luistert niet hoor. Meneer van Balen is andere dingen aan het doen op het moment. Mm. Maar... Nou, meneer Van Balen heeft zeker in zover gelijk... dat uh, een deel van die bezuinigingsmaatregelen die in Griekenland nu worden... of zijn uh, uitgevoerd, dat die keuzes van de Griekse regering zelf uh, betreffen. Maar op één punt is dat uh, toch niet zo. De, de trojka die Griekenland uh, een aantal bezuinigingen heeft opgelegd... heeft heel expliciet daarin een aantal maatregelen bijna dwingend opgelegd... Uh, die tot bezuinigingen in de gezondheidszorg hebben geleid. En dus daar is vanuit Europa, samen met het IMF... Um, heel direct op aangestuurd... om ook in de gezondheidszorg die bezuinigingen door te voeren. Um, uiteindelijk denk ik dat je je de vraag moet stellen... Uh, hoe de balans hier is van de korte en de lange termijn effecten. Uh, we zien nu op de korte termijn een aantal negatieve effecten... van de crisis en daaroverheen de bezuinigingen op de volksgezondheid. Het is natuurlijk daarnaast van belang hoe zich op langere termijn... de gezondheid van de Grieken zal ontwikkelen. En die is gebaat bij een goede economie. Bij een goed florerende economie. Want dit dus, zijn eigenlijk nog relatief korte termijn gevolgen. Dit zal op langere termijn... Uh, kan het waarschijnlijk alleen maar meer worden. <kwijls> nou, deze crisis is nog niet voorbij. Uh, zeker niet voor de Grieken. En, en ook niet in de rest van Europa. Dus de, wij zien nu de eerste gezondheidseffecten daarvan. Wij verwachten dat dat meer wordt. Ik zou niet weten hoe het minder moet worden als je kijkt naar wat er in die landen gebeurt. Uh, maar dat reken ik dan nog steeds tot de korte termijn-effecten. De, de effecten binnen een periode van vijf of misschien tien jaar... op de nog langere termijn, zeg twintig jaar... Ja, dan gaat meetellen uh, in hoeverre Griekenland zich snel genoeg herstelt in deze crisis. En dan is het natuurlijk ook voor de volksgezondheid in Griekenland... zou het goed zijn als... Deze bezuinigingen misschien op langere termijn ertoe bijdragen dat de Griekse economie weer gezond wordt. Ja, we hebben het niet alleen over Griekenland, maar ook over uh, Spanje, Portugal, Ierland, uh, dat soort landen. Zijn er eigenlijk ook positieve effecten van, van de crisis op de volksgezondheid? Ja, dus wij zien in, uh, als, als belangrijkste aanwijsbare positieve effect op dit moment dat de uh, sterft aan verkeersongevallen in veel uh, Europese landen. Uh, gedaald is. Want mensen hoeven niet meer uh, naar hun werk? Ze hoeven niet meer naar hun werk, of hebben minder geld voor benzine... voor ritjes... Uh, uh, voor privédoeleinden. En dat gaat zelfs zover, die, die daling van de sterfte aan verkeersongevallen. Dat is in sommige landen nu een tekort aan donororganen ontstaat. Donororganen die anders uit verkeersslachtoffers kwamen. Dus dat is weer een negatief effect? Dat is dan weer een negatief effect, maar het is natuurlijk om te beginnen... een gunstig effect dat de verkeerssterfte gedaald is. En mensen kunnen minder uh, drank betalen... en minder uh, drugs en minder eten. Dat, dat zou toch ook een positief effect moeten zijn? Ja, dus ook het alcoholgebruik... dat neemt af tijdens de crisis. Um, daarvan zien we nog niet onmiddellijk een effect. Misschien zien we dat voor een deel terug in die lagere verkeerssterfte. Want die komt soms ook door alcoholgebruik in het verkeer. Ehm... Um, maar mogelijk zal dat op langere termijn ook gunstige effecten hebben. En iemand die de auto heeft ergedaan, die neemt de fiets of die gaat lopen. Dat is weer goed voor de conditie. Zo is het. Zo is het. Dus dat de... vinden jullie ook terug in die statistieken? Nee, dat vinden we nog niet terug. Um, maar dat is wel redelijk om dat inderdaad te verwachten. Dus de, de crisis uh, die heeft uh, gemengde effecten op de volksgezondheid. Hoe staat het in Nederland? Want hier zijn we nog niet zo erg getroffen als, als in Griekenland of, uh, of Spanje. Maar er wordt hier toch ook stevig bezuinigd. Zien jullie hier al effecten? Um, een beetje. Um, ook in Nederland, als je naar de suïcidestatistieken kijkt... dan zie je dat de daling die daar een aantal 10, 20 jaar aan de gang was... die is een paar jaar terug tot stilstand gekomen. Ja. Uh, en het is aannemelijk dat die stagnatie... de daling van de suïcidesterfte, die, uh, die, en die zien we dus in, in, in veel Europese landen... dat die iets te maken heeft met de gevolgen van de crisis. Uh, dus dat is iets wat we in Nederland ook zien. Wat we in Nederland niet zien, en in Zuid-Europa dus op grote schaal wel dat is dat mensen niet meer van de gezondheidszorg gebruik kunnen maken... door de bezuinigingen. Dat is in Nederland gelukkig niet gebeurd. Dat was hier ook minder nodig dan in Zuid-Europa. In Nederland zijn wel wat eigen, eigen bijdragen verhoogd. Uh, het eigen risico is verhoogd voor de zorgverzekering. En hier en daar zijn eigen betalingen ingevoerd. Maar dat is op een veel beperktere schaal gebeurd dan in uh, Zuid-Europa. En je ziet ook... In Nederland geen duidelijke effecten op het gebruik van gezondheidszorg. Johan Makkenbach, hartelijk dank. Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC. Daar sta je dan.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 Het was niet de eerste keer dat een koningslied voor ophef zorgde in Nederland. Want al eerder bij Willem I in 1815 was er een rel over een koningslied. Louis Grijp is onderzoeker van de liedcultuur van Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe heeft u dit gevolgd eigenlijk als, uh, als liedkenner? Um, het, met het gevoel van dat ik uh, middenin stond. In een gebeurtenis die ik voornamelijk uit de geschiedenis ken, namelijk de introductie van. Nieuwe liederen en grote opwinding rond uh, volksliederen. Gaat het, gaat het vaker zo? Nou, dit was wel, was wel heel bijzonder. Um, maar er is wel vaak uh, gedoe rond, uh, uh, rond nieuwe liederen. Dat, het, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er een moment van nationale opwinding optreedt. Uh, nu, maar dat uh, is vaker uh, gebeurd in de geschiedenis. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de inhuldiging van koningin. Wilhelmina, dat was ook iets waar de hele natie naar zat te kijken uh, toen uh, Willem I, toen nog niet eens Willem I, maar de, de, de toekomstige nieuwe koning uh, Nederland, betrad in 1813 na een lange periode van Franse overheersing. Dat zijn uh, momenten die in het nationale geheugen worden gegrift en dan is er behoefte om te, om te zingen en dan moet er ook een lied zijn om te zingen. Laten we luisteren naar dat, dat lied uh, uh, voor Willem I. Meneer Grijpen, wat was de ophef? Nou, dit, dit lied, wie Nederlands boet er dan, dat was eigenlijk gewoon te laat. Dat heeft niet zo heel veel uh, gedaan. Uh, want Willem I die had al zijn voet uh, in Scheveningen op het strand gezet. En dat was de opwinding. En dit was een uh, paar jaar later, uh, na, toen hij al uh, lang en breed koning was. Uh, bedacht iemand dat het dan toch eigenlijk ook wel zo zou moeten zijn dat er een decent een volkslied zou uh, moeten zijn in Nederland. En toen is er een prijsweg uitgeschreven. En er is op, na allerlei... Uh, gedoe is er... dit lied uitgekomen. Maar het is dat eigenlijk... op dat moment zaten er niet zo heel veel mensen... meer, uh, meer op te wachten. En dit heeft, is gewoon nooit zo populair geworden. Totdat... Um, de Belgen zich afscheiden van Nederland. Toen was er opeens uh, oorlog en uh, moesten er uh, uh, soldaten naar Brussel om daar de, de boel uh, weer tot uh, orde te roepen. En toen werd dit beetje stoffige wie Nederlanders bloeddoordaardig vloeit. Uh, was het opeens nodig en werd het toch nog redelijk wat uh, gezongen. En, en het is dus, was dus bedoeld ook echt als, als volkslied. Maar ja. uiteindelijk zitten we nu met dat, dat gekke Wilhelmus, met, met die, die Duitse... Duitse bloed en de ja. koning van Spanje, hoe is dat gekomen? Daar zitten we al heel lang mee natuurlijk, sinds uh, wanneer was het? Uh, 1568 ongeveer. Um, en het Wilhelmus uh, heeft een um, niet meer actuele tekst, uh, nou ja, sinds dat Willem van Oranje vermoord werd zo ongeveer. Dat is ook al heel erg lang geleden. En sindsdien zijn er steeds weer nieuwe uh, teksten opgedicht voor de volgende stadhouder en voor de Koning Willem I en zeker ook voor Wilhelmina zijn er allerlei uh, liederen op, wijze van het gedicht. Uh, maar dat probleem van die, van die, uh, de, uh, zeg maar, weinig van die teksten hebben het, uh, of geen hebben het uh, volgehouden. En dat probleem van die niet-actuele teksten, dat sleept het Wilhelmers nou al een jaar of is het, 300, 400 met zich mee. En dan was er ook nog gedoe over het lied voor Wilhelmina, zei u. Wat was dat dan weer? Nou, Wilhelmina die is in uh, 1898 tot eh, vorstin tot koningin eh, geworden, ingehuldigd. En dat was een gebeurtenis die enorm veel eh, aandacht eh, trok. Nog wel meer dan nu de inhuldiging van eh, Willem-Alexander. Want er was toen even helemaal geen eh, koning of koningin geweest een aantal jaar. En ze was piepjong, eh, 18, toen ze koningin werd. Dus dat de, iedereen stond naar te kijken. En eh, toen was er ook enorm behoefte aan een, eh, aan een kroningslied. En dat werd niet van bovenaf geregisseerd zoals nu. Maar er zijn allerlei mensen zijn daarmee aan de slag gegaan. Er zijn tien, die hebben we nu nog steeds, tientallen liederen, liedjes overgebleven van goedbedoelende schoolmeesters en buurtcomités En hoe het allemaal wijken. wijken van mensen die hun vruchten vormgaven in de vorm van een lied. Maar dat zal komende week ook gebeuren. Want elke amateur die is nu druk aan het componeren omdat hij, omdat hij een vacature ziet. Ja, dat is het is een wonderbaarlijk effect van dit, uh, dit koningslied wat uh, zo neergesabeld uh, uh, is. Dat er nu opeens allemaal mensen uh, andere koningsliederen zitten te schrijven. En dat laat eigenlijk zien dat er wel degelijk behoefte is aan zo'n lied. Alleen uh, degene die er was, die, nou, die, die, die was niet geschikt op de een of andere manier. Juist. Louis Grijp, onderzoeker van onze liedcultuur. Um, u blijft het uh, met spanning volgen en wij ook. En uh, ik wens u een mooie avond. Bedankt. Dag. Het vinden van het ei van een dinosaurus dat is natuurlijk al heel wat. Zeker als er dan ook nog embryo's in blijken te zitten. En al helemaal als het blijkt te gaan om de oudste dino-eieren ooit gevonden. Het stond te lezen in het vakblad Nature en aan de telefoon vanuit Texas in Amerika. Een van de onderzoekers Koenstein. Goedenavond. Goedenavond. U was niet bij de vondst zelf, maar al vrij snel erbij uh, betrokken. Wat moet ik me voorstellen bij zo'n dinosaurus-ei? Hoe ziet dat er nu nog uit? Wel, de eieren hier in kwestie uh, zijn niet echt als gaaf ei bewaard. Um, de botjes die we onderzocht hebben, lagen eigenlijk in een, in een laagje, uh, allemaal verspreid, uh, met eierschaaltjes daartussenin. En wat waarschijnlijk gebeurd is, to, uh, toen net na de eieren uh, gelegd zijn, um, is daar een of andere golf overgekomen. Er is een, een, een transgressie gebeurd of een, een overstroming van de rivieren. En de broedplaats is um, ja, overstroomd en de eieren zijn getransporteerd waardoor dat de, de embryo's Um, de botjes gedistarticuleerd zijn en als, als enkele botjes in die laag bewaard zijn gebleven. En daardoor dus heb je dan, geen gaaf eieren. Dan Dat heb je dus een, een ei en je hebt uh, de embryo's. Dat komt niet zo vaak uh, voor. En het bleken ook nog de oudste dino-eieren ja. uh, te zijn. Hoe, ja. oud, hoe oud zijn die dan? Um, het gaat hier om eieren van ja, 190 tot 200 miljoen jaar oud. Um, we, aan het begin van het jura. Uh, dus um, de dinosaurussen zijn waarschijnlijk ontstaan ergens in het trias. En dan in het jura begint echt de bloeiperiode van de, van de dinosaurussen. Uh, daarna komt dan het krijt. Aan het einde van, uh, van deze periode zijn dino's uitgestorven. Maar in die, net in die bloeiperiode, <coughs> daar eieren te vinden. Dus net aan het begin van het jura, dat is al uitzonderlijk. En vooral omdat dit zulke fragile structuren zijn, um, is het uitzonderlijk dat we die nog kunnen bestuderen. Wat leer je daar eigenlijk van? Van de ontwikkelingsbiologie van de dinosaurus? Wel, um, we, oh, er zijn zoveel dingen die je ervan kan leren. Um, ten eerste al de manier waarop dat, um, de wervels ontwikkelen. Hoe sterk gelijkend die op vogels zijn. De, de gelijkenissen met vogels zijn zo... Uh, schrijnend dat, uh, dat, je, dat mensen die nu nog durven beweren dat de vogels niet, zijn afge dat de vogels niet afstammen van dinosaurussen, um, ja, die willen gewoon de bewijzen niet zien. Wil dat zeggen dat de dinosaurus ook broeden? Wel, uh, sommige Hoogstwaarschijnlijk wel. Er zijn dinosaurussen gevonden die op eieren lagen. Er werd vroeger van gedacht dat ze de eieren eigenlijk aan het roven zijn. Ondertussen zijn we daarvan aan het terugkomen... en vermoeden we dat die eigenlijk in een broedpositie zitten. Um, andere dinosaurussen, zoals bijvoorbeeld ik denk aan die, de, de hele grote sauropoden... met uh, hun lange nek en lange staart. Um, het is nogal moeilijk om, om zo'n dier voor te stellen... dat hij op zijn nest gaat zitten uh, om het uit te broeden... Eventueel is het wel mogelijk, maar uh, hoogstwaarschijnlijk hadden die een andere manier. Um, eerder zoals de, de krokodillen van vandaag. Die bouwen ook een nest um, dat dan bedekt is door veel, uh, ja, een compost eigenlijk. En die compost die gaat verteren en die, die verzorgt ook warmte. Wat gaat er met die eieren gebeuren? Want, want ze worden natuurlijk onderzocht, maar op een gegeven moment moeten ze ergens naartoe. Ja, dus wat, wij, uh, wat ik in Bonn gedaan heb, is van de botjes van die embryo's uh, heel dunne plakjes snijden. Zodanig dat ik... Uh, met, want ze zijn eigenlijk versteend. En om erin te kunnen kijken, dus in de weefsels van die, uh, van die botjes, moet je ze heel dun slijpen. Um, om ze dan onder de microscoop te kunnen bestuderen. Um, met die materialen die moeten terug naar China. Um, dat, is, uh, dat is internationaal, op, toch in ieder geval Chinese wet. Want daar die, zijn ze gevonden, in China? Dat ze daar gevonden zijn en dan moeten ze ook terug naar een, een uh, instituut ergens terug in China. Dus totdat het onderzoek gedaan is, uh, kunnen we die natuurlijk blijven uitlenen. Uh, maar als het onderzoek dan afgelopen is, dan, uh, dan gaan ze terug. Ik wens u heel veel succes met het verdere onderzoek aan deze dinosaurus-eieren. Koenstein, hartelijk dank vanuit Texas. Ja, ik ben, ja, gedaan. We gaan het hebben over Klen Buterol. Ja, dat is gewoon uh, erg ja, gewoon balen. Zoiets kan gebeuren eigenlijk al. Want, ja, ik ben uh, voor de ploeg, dat was echt uh, een uh, ja, verplichting, zeg maar even naar Mexico geweest. En daar kwam ik van terug en drie dagen na de rand krijg ik controle. En uh, ja, daar hoor ik nou van dat, het, uh, ja, dat die uh, positief is. Ja, hoogstwaarschijnlijk is het gewoon in mijn lijf gekomen door uh, vervuild vlees. Het komt gewoon dat 20% van het vlees in Mexico gewoon vervuild is. Ja, het is al schrikker voor mij in ieder geval. U hoorde mountainbiker Rudy van Houts en het leek allemaal een rotsmoes. In 2010 werd hij betrapt op het gebruik van het verboden middel klembuteirol en geschorst. En hij beweerde dat het kwam door het eten van Mexicaans vlees. Leek dus een rotsmoes, maar Saskia Sterk van het Riekeld in Wageningen... van de Wageningen Universiteit. Het lijkt dus nu toch allemaal waar te kunnen zijn. Dat is eigenlijk de grote doorbraak waardoor nu ineens iedereen ervan overtuigd is... dat klembuterol wel degelijk van vlees kan komen. Wat is er gebeurd? Nou, In principe is er niet zo heel erg veel gebeurd als, als uh, 15 jaar geleden. Er zijn al uh, studies gedaan in 1995 dat aangetoond werd... dat uh, het consumeren van, van vlees, van dieren die behandeld zijn met klembuterol... leidt tot... Concentraties in de urines. Maar um, het is meer dat er gewoon in bepaalde gebieden in de, in de wereld, in bepaalde landen, uh, een hoge incidentie is van het voorkomen en het gebruik van deze stoffen. En dat is eigenlijk um, in China en in Mexico, sinds één of twee jaar bekend, sinds 2011 in Mexico, zijn er ook waarschuwingen uitgegaan van dat je daar inderdaad op moet passen met het eten van vlees. En nu is er een studie geweest naar het uh, jeugdvoetbalteam... dat in Mexico toevallig een avondje uh, vlees had gegeten... en daarna onderzocht werd. En toen bleek het wel heel duidelijk. Nou, het is eigenlijk niet, niet één jeugd. Het was het uh, wereldkampioenschap van de FIFA georganiseerd in Mexico... voor teams onder de 17 jaar. En omdat in mei, eh, daarvoor dat toernooi plaatsvond... al vijf spelers van het Mexicaanse team positief bevonden waren... heeft Viva naast de reguliere dopingcontroles... waar ze urinemonsters van spelers afnemen... Hebben ze ook, zijn ze overgegaan tot het verzamelen van, van vlees en, en voedingswaren. Denk aan waar vlees in zit, lasagne-achtige bereidingen. En die hebben ze bemonsterd. En toen bleek dat toen de urines geanalyseerd eh, zijn... dat daar toen 50% positieve eh, in zaten op clenbuterol. En toen hebben ze ons gevraagd, van, goh, kunnen jullie eens kijken naar het voedsel wat wij uit die hotels hebben meegenomen? Kan het daaruit komen? En dat bleek zo te zijn? Ja, we hebben 47 monsters van uh, de FIFA ontvangen. En in 14 van die monsters hebben wij clenbuterol kunnen aantonen. En dat varieerde dan van heel laag tot, tot 0,06 uh, microgram per kilogram tot, tot 11 microgram per kilogram. Climbutrol, wat wat doet het eigenlijk? Wat is het voor middel? Um, Klembuterol is eigenlijk een, een, een middel wat een, een anabole werking heeft. Bijvoorbeeld in dieren wordt het gebruikt, wij noemen het een herverdeleraar. Het, zegt een, het zet vet om in spierweefsel, daar krijg je een mooi mager vlees van. Plus dat het gewoon uh, de, de groei van het dier uh, bevordert. Dus dat betekent dat ze eerder slachtrijp zijn. Dat ze eerder naar het slachthuis kunnen, dus dan kunnen boeren meer... Uh, beesten afleveren per jaar, dus dat is voor hun economisch gezien goed. Als je dat doortrekt naar, naar humaan, uh, dan zou je kunnen denken van, als je dat gebruikt in de concentraties dat het werkt, dat het ook spiergroei bevordert en dat dat voor sommige atleten uh, nou, interessant is voor bepaalde disciplines. Als ik dit zo hoor, denk ik nou, laat ik toch maar een keer vegetariër worden, want dat, dat vlees eten dat, dat lijkt nergens op. Als, als het gewoon doping in je <hijf> lijf brengt. Wat vindt u daarvan? Is dat, is dat een reële angst? Uh, nou, ik denk dat het in ieder geval in Nederland en Europa geen reële angst is, ik denk dat je Twee dingen moet scheiden. Um, je hebt een topsportprobleem. Hè? Dus atleten zijn verantwoordelijk voor alles wat daar in hun urine gevonden wordt. En Je hebt een volksgezondheidsprobleem. Hè? Dat je er echt gewoon niet goed van wordt. Dat je er hartkloppingen van krijgen, misselijk van wordt. Dat je er echt door vergiftigd wordt. Nou, als je kijkt naar de concentraties die wij in het vlees gevonden hebben uit Mexico dan. Dan zijn die zodanig dat bij normale consumptie van door nou, een biefstukje van twee ons. Dat je daar niet de toxicologische grens over maar het is geen prettige gedachte dat je een spierverstevigend mm. middel uh, slikt... als je daar niet voor kiest? Nee. nee dat is gelukkig is dat inderdaad in, uh, in Europa ook anders. We weten inderdaad nu ook uit dit artikel dat in Mexico... gewoon de controle ook op de, op de veeteelt gewoon niet goed voor elkaar is... Uh, het middel is in Mexico ook niet geregistreerd, het mag niet gebruikt worden, het is ook verboden en dat is natuurlijk een extra groot probleem. Maar als je de parallel doortrekt naar Europa, in Europa is uh, regelgeving, wetgeving en dat verplicht alle lidstaten om controleprogramma's in te richten en ook voor dit soort uh, stoffen. Klembutyrol is in Europa een verboden middel. En dat betekent uh, dat alles wat wij vinden in vlees en producten van dierlijke oorsprong met klembutyrol in, boven de detectielimiet van onze analyse methode, dat dat dus afgekeurd wordt. En dat leidt tot een, een boete en een follow-up van inspectiediensten. Stel een sporter wordt uh, um, getest en er blijkt klembutyrol in zijn bloed te zitten in een, in een bescheiden hoeveelheid. Kun je dan niet zien aan dat klembuterol, waar het vandaan komt oorspronkelijk? Of het is ingespoten of via de biefstuk binnen is gekomen? Nou, allereerst wordt clenbuterol geanalyseerd in urine. Hè. Dat, dat is ja. uh, wel een verschil. Maar als je kijkt naar het molecuul, dat is wat er in het biefstukje zit en in uh, de injectie of het preparaat... of het supplement wat zo'n atleet gebruikt, is hetzelfde molecuul. Dat kan je niet zo als zodanig onderscheiden aan, aan het molecuul of aan een concentratie van het molecuul. Nee, dat is niet mogelijk. Zou er iets te bedenken zijn waardoor dat misschien... Wel mogelijk zou kunnen zijn? Ja, daar, daar is wel wat uh, over te bedenken. Wij hebben daar uh, ook naar aanleiding van dit onderzoek van Viva uh, een, uh, een hypothese voor opgesteld en een onderzoeksproject ingediend bij de WADA, de Wereld Antidoping Associatie. En daar willen wij de hypothese toetsen. Dat clenbuterol is eigenlijk een molecuul dat bestaat uit uh, twee delen. Dus, uh, het is hetzelfde uh, molecuulformule, maar je hebt een ruimtelijk gezien twee verschillende vormen. Als een farmaceutische industrie dat maakt... dan zit het in de verhouding één op één in een pilletje of in een preparaat. Dan kan je je voorstellen als iemand dat neemt... dan gaat het door het hele menselijk lichaam heen... dat er in urine ook een bepaalde verhouding weer in de urine komt. Van die twee linker- en rechterhandmoleculen noem ik het maar even voor het gemak. Als je dat pilletje eerst aan een dier geeft... dan kan je je voorstellen dat er een hoeveelheid in het vlees blijft achterblijven want daardoor word je besmet... en het dier plast ook weer wat uit. Op het moment dat je vlees consumeert, dan zou het kunnen zijn... dat die verhouding in het vlees anders is dan de verhouding in het pilletje. Dus ook weer een andere verhouding van linker en rechter... monoculeklembutool in de urine van een atleet oplevert. En dan heb je dus op termijn misschien een, een, een beter kloppende test... maar tegen die tijd zijn de sporters al weer drie stations verder... en gebruiken zo weer een heel ander middel. Heeft u nooit het gevoel dat u in een wapenwetloop... Ver, verwikkeld bent geraakt? Uh, ja, een is, is ook weer uh, een beetje dus sterk gezegd. Maar wij zijn ons er wel van bewust... Uh, dat we natuurlijk inderdaad proberen steeds uh, iets op te sporen... waar iemand anders alweer verder mee aan de gang is. Maar... Wij hebben natuurlijk een tweesporenbeleid in Nederland en ook in Europa. We controleren zeg maar de bekende dingen. Maar een andere tak, eh, ook binnen ons instituut, die kijkt naar wat zijn de trends, wat zijn de risico's voor de toekomst. En daar gaan wij, zijn wij zeker nu ook al mee bezig. Het inrichten van nieuwe analyse-methoden, andere matrices, kijken in andere weefsels, bijvoorbeeld in haren. Een andere aanpak, kijken naar profielen in plaats van stoffen. Om te zorgen inderdaad dat wij eh, in ieder geval over. Proberen dat bij te benen, maar de illusie dat wij daar inderdaad dat wij daar voor gaan lopen. Ja, dat spelletje, dat, uh, dat is nog niet uitgespeeld. Denk denk, ik. Denken jullie al een beetje mee met de dopinggebruikende sporten? Dat je als het ware in zijn hoofd probeert uh, te kruipen of in het hoofd van de, de verkeerde dopingarts. Om vooruit te denken van dit zou wel eens het volgende middel kunnen worden. Dat je eigenlijk merkt dat je als onderzoeker, als controleur, nieuwe doping alvast aan het bedenken bent voordat zij het doen. Nou, een nieuwe doping aan het bedenken. Onze hoofdmoot is natuurlijk de doping in de veehouderij. En daar kijken we natuurlijk ook. Daar is heel sterk een link tussen humane doping... en wat er in de veehouderij gebeurt. Bijvoorbeeld, clenbutrol is ooit op de markt gezet als een hoestmiddel voor kalveren en de bijwerking was dat het vlees mooi mager werd. Nou, dat is uiteindelijk door sporters ook in Oost-Duitsland. Katrin Krabbe, die is daar positief op bevonden, maar omgekeerd heb je ook een Ben Johnson met staande zool op de Olympische Spelen die zijn gouden medaille moest inleveren. En een jaar daarna hadden wij heel veel positieve van dezelfde stof in de veehouderij. Dus de twee. Ze uh, kijken naar elkaar. Ze kijken naar elkaar, ja. Je ziet ook regelmatig, zijn ook documentaires geweest... dat je atleten ziet met uh, veterinaire uh, preparaten... Met, met producten die voor dieren bedoeld zijn, maar die atleten gebruiken. Omdat het niet geregistreerd is voor humaan gebruik. Dus daar is inderdaad wel degelijk een, een link tussen de twee groepen. En daar proberen wij natuurlijk ook op allerlei manieren... Ja, uh, een gevoel mee te krijgen van welke kant het op gaat. We hadden niet zo lang geleden Adam Cohen te gast van de Universiteit van Leiden. Die had onderzoek gedaan naar EPO en zijn conclusie vrij schokkend was... Uh, het helpt helemaal niet als je sneller wil fietsen. Die, die mensen gebruiken dat. Het is slecht voor hun gezondheid. Het is verboden. Maar harder fietsen, daar helpt het niet voor. Dat zou kunnen. Dat uh, hangt een beetje. Ik, wij zitten niet in de EPO. Hè. Koeien fietsen over het algemeen niet. Dus die uh, hebben geen EPO nodig. Maar het is wel een beetje het idee wat ik zelf ook heb. Een, dat een dopinglijst moet niet een soort wensenlijstje moet worden. Als iets op een dopinglijst staat dat atleten denken... oh, dan zal het wel werken. En en dus dan eigenlijk andersom. Zodra het op de dopinglijst komt, gaan atleten het gebruiken... omdat ze denken, nou, die mensen zetten dat er heus niet voor niks op. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Daar, denken we, daar kijken we naar. Er staan ook stoffen op die bijvoorbeeld uh, gevaarlijk kunnen zijn. Insuline. Want natuurlijk voor mensen met suikerziekte levensreddend is. Maar als je dat verkeerd doseert. dan, word je, dan ga je er als atleet helemaal niet harder van uh, sporten of, of uh, rennen of fietsen. Dus het is natuurlijk de, de reden waarom preparaten op zo'n WADA-dopinglijst komen. Ja, dat zijn er zijn een drietal. Of gevaarlijk voor de volksgezondheid, voor de atleet. of sociaal onwenselijk. Of het is echt prestatiebevorderend, Het is echt bewezen. Maar alles wat erop staat is zeker niet allemaal prestatiebevorderend. Dank. Saskia Sterk, onderzoeker aan het Riekeld van de Wageningen Universiteit. Dank voor uw komst. En we gaan verder met de rubriek Post. Ja, en in die rubriek kunt u elke week terecht met een vraag. Iets waar u altijd mee rondloopt, maar steeds het antwoord niet op kon vinden. En als u uh, zo'n vraag heeft, labyrinthradio.vpro.nl. En wij gaan op zoek naar een deskundige die het wil beantwoorden. De vraag kwam deze week van luisteraar Lydia Wubbenhorst. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de vraag? De vraag was: waarin deed het heelal nu eigenlijk uit? Daar kan ik me niets bij voorstellen, want het is toch eindeloos. Ja, het moet ergens heen uitdijen. Want, want ja. wat zit er dan daarbuiten waarheen het kan uitdijen? Ja, precies. Ik, daar word je duizelig van als je er dan uh, over nadenkt. Ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Maar ik uh, ben blij dat u de vraag stelt. Ed van den Heuvel, van de telefoon... en de Zorgleraar Sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Uh, goedenavond. Ja, dat, dat heelal, dat is oneindig en tegelijk dijt het uit. Hoe kan dat nou? Uh, ja, of het oneindig is, dat weten we niet. Uh... Oh, het, het zou heel goed kunnen zijn dat het eindig is. Uh, maar ja, waar duidt het in uit? Uh, dat is een hele goede vraag. En het is uh, niet een erg eenvoudige vraag om uh, te beantwoorden. Uh, maar uh, ja, kijk, uh, weerskundig is het. Is het uh, uh, makkelijk op te schrijven. Maar om je als mens dat voor te stellen, dat is niet zo eenvoudig. Kijk, als ik heel simpel een antwoord zeg, dan is het... het heelal is een driedimensionale gekromde ruimte en die daait uit in een... vierdimensionale ruimte. Maar dat zegt u niks, waarschijnlijk, als ik dat zo zeg. Nou, mevrouw Wubbenhorst, we zijn eruit, het is inderdaad. Uh, ja. ja. Maar uh, laat ik dat wat uh, proberen duidelijk te maken. Um, Kijk, er zijn ruimtes van verschillende dimensies. Bijvoorbeeld een rechte lijn, dat is een eendimensionale ruimte. Ja? Uh, een lineaal bijvoorbeeld, hè? daar heb je maar één coördinaat nodig om te bepalen waar een punt ligt op zo'n rechte lijn. Als je een plat vlak neemt, daar heb je, dat is een tweedimensionale ruimte. Daar heb je uh, een lengte en een breedte nodig, ergens twee coördinaten om aan te duiden waar een punt ligt. En in onze drie-dimensionale ruimte heb je drie coördinaten nodig... lengte, breedte, hoogte, om aan te duiden waar een punt ligt. Um, dus dat uh, even over die ruimte. Maar nou blijkt het dat drie-dimensionale ruimtes en ook tweedimensionale... die kunnen gekromd zijn. En een voorbeeld van een gekromde tweedimensionale ruimte... dat is het oppervlak van een bol. Mm -hmm. Ja, ja. En uh, het oppervlak van een bol, dan moet u bijvoorbeeld denken aan een kerstbal of aan een voetbal. Dus het is alleen dat hele dunne oppervlak, hè? dus niet, de, niet wat er in die bol zit. Maar het oppervlak van een bol is een tweedimensionale ruimte. Want uh, bijvoorbeeld op de aardbol, daar hebben wij lengte en breedte. Dat is genoeg om te vinden waar een, een plaats ligt. Uh, die heeft een geografische lengte, een geografische breedte. Nou, als je... Een gekromde, drie-dimensionale ruimte kunnen wij ons niet voorstellen... maar het, ja, als je daaraan gaat rekenen... Uh, en daar heb je dan de theorie van Einstein voor nodig... de zwaartekrachtstheorie van Einstein... Uh, als je een heelal hebt met materie erin... dan kan dat een gekromde, drie-dimensionale ruimte worden. Zo'n bal... Een tweedimensionale ruimte, hè? Dat, die is beperkt, hè? Die, is, die, die is eindig. En die, uh, uh, je kunt nergens op een gladde bol ergens een centrum aanwijzen. Een uh, uh, uh, gladde bol heeft wel een centrum, maar die, die ligt in de derde dimensie. Dus uh, die bol, uh, uh, gewoon zo'n voetbal of, of het oppervlak van een bol, die is gekromd in onze driedimensionale ruimte. En het centrum van die bol ligt niet op de bol, maar die ligt in de derde dimensie. Die ligt daar midden. Eh, eh, ik, ik moet dus denken aan een, aan een echte hele dunne dun boloppervlak. Zo is het met een luchtballon van een, van een voetbal. Ja. En het centrum daarvan ligt niet op die bol zelf, maar die ligt daar binnenin in de derde dimensie. Juist, en dan gaan we ook nog naar een vierde dimensie. Ik, ja, dus ik begrijp al, ik ben, ja. er niet veel van, maar ik ben wel lekker duizelig. Ja, opbreidend. maar als, als je het nu probeert, want kijk, wij kunnen ons met onze hersens geen gekromde driedimensionale ruimte voorstellen. Maar die tweedimensionale, dat kan wel. En we zien wel dat het centrum daarvan in de derde dimensie ligt. Maar nou, het is dus wiskundig, je moet eigenlijk in wiskunde denken, want dan zijn termen als niets en oneindig ineens heel hanteerbaar. Ja, maar het, maar het hoeft dus niet oneindig te zijn, hè? want je kunt die, die, zo'n boloppervlak dat is een eindige uh, tweedimensionale ruimte en zo kan het gekromde heelal kan ook een eindige driedimensionale ruimte zijn waarvan het centrum in de vierde dimensie ligt. En dan vraag je natuurlijk af: wat is dat centrum? En ja. wat is nou die vierde dimensie? Die vierde dimensie dat is in feite de tijd. En het centrum van die gekromde driedimensionale heelal dat is het moment van de oerknal. Want als je nou bijvoorbeeld ja. je voorstelt dat we weer teruggaan naar zo'n gekromde tweedimensionale ruimte, dus bijvoorbeeld oppervlak van een ronde ballon, waar het centrum dus in de derde dimensie, midden in die ballon ligt. Ja. Uh, uh, als je, die ballon, als, je, als je daar met een hele kleine ballon begint in dat centrum... en je blaast hem op... dan uh, zie je dus die tweedimensionale ruimte zie je uitdijen. Mm -hmm. uh, en die ballon wordt groter. En in feite, als je nu dus de gekromde driedimensionale ruimte bekijkt... en je zegt het moment van de oerknal is het centrum... dan is het als het ware die ballon begint daar en die blaast op... Alleen, ja, wij kunnen ons met onze hersens, uh, uh, menselijke hersens, geen, geen voorstelling maken van, van een kromde of drie dimensionale ruimte. Maar je, je moet het dus altijd even proberen naar één het later, Juist. en dan kun je het je veld visueel ongeveer voorstellen. Meneer van der Heuvel, hartelijk uh, dank voor dit moment. We zijn een beetje door de tijd heen geraakt. Het, het was boeiend, ik geloof dat ik het... Uh, Helemaal begrijpt, nee hoor, nee, nog niet helemaal, maar uh, nee, nee. mevrouw maar hij, Wubbenhorst hij dus ook uit in een vierdimensionale ruimte-tijd, zoals we dat noemen. Zo is het. Als ze de ballon, op, ballon opblazen, dan is dat verder blazen van die ballon dat, daar gaat je in de vierde dimensie. Juist, ja, ja, ja, We moeten het ja. hierbij laten. Mevrouw Wubbenhorst, dank ja, u wel, en meneer van den Heuvel ook hartelijk dank. En uh, nou ja, als u ook een keer een vraag heeft, Labyrinth Radio Wij doen nergens moeilijk over. Please ja. allow me to introduce Sympathy for the Devil. Mick Jagger zingt zijn uh, Koningslied voor de duivel. Satan, we gaan het erover hebben, want uh, een proefschrift is verschenen over het uh, satanisme in de 19e eeuw. Ruben van Luik, hartelijk uh, welkom hier in, uh, in de studio. Okay. Um, ja, zonder het goede is, uh, is het kwade er niet en andersom natuurlijk uh, al helemaal niet. Toch lees je eigenlijk weinig theologische studies over, over dat kwaad, over de, over de Satan, over Duivel. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Uh, nou ja, ze zijn er wel in de eerste plaats. Uh, het wordt inderdaad veel minder over Satan geschreven dan over God, dat kan je wel zeggen. En... Uh, ik denk dat het een beetje is omdat Satan impopulair geworden is... in, uh, in ieder geval de hedendaagse theologie. Uh, oh, ik dacht dat u wilde zich überhaupt impopulair... maar dat was de hele bedoeling van de duivel, toch? Dat hij niet populair zou worden. Uh, precies, en daar hebben ze het misschien over. Maar ik bedoel met impopulair eigenlijk... Uh, ja, dat, dat, dat veel mensen er niet meer zo in geloven. Ook de theologen en, en de priesters die geloven niet meer zo in de duivel? Ik denk met name de theologen en de priesters... en veel gewone gelovigen nog wel, ja. ja. Wat is uw eigen fascinatie met de duivel? Ik ben eigenlijk niet zozeer gefascineerd door de duivel, maar meer door het vereren van de duivel, door satanisme zoals dat dan heet. Dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn onderwerp, dus hoe mensen daartoe komen. Want het is het ultieme kwaad. Ik denk persoonlijk dat het allemaal bedenksels zijn, zowel God als die duivel. omdat het allemaal even goed bedacht is, maar dan is de duivel bedacht als het ultieme kwaad. Hoe, hoe komt het dan dat mensen dat ineens gaan vereren? Waarom zou je het kwader vereren? Uh, nou, daar wil ik meteen even teruggaan naar nou, wat je zegt: de duivel is het ultieme kwaad. Uh, dat is maar één definitie van de duivel. Uh, zoals je al zegt, in ieder geval voor, voor mij als historicus, is de duivel een mythologisch wezen. En uh, die, dat als mythologisch wezen kan hij verschillende betekenissen krijgen in de geschiedenis. Als je kijkt naar hoe de, hoe de Satan wordt afgeschilderd in de, in de vroegste geschriften die we over hem hebben, en dat is dus het, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, maar zeggen. Is nog helemaal niet zo duidelijk dat hij uh, het grote symbool van het kwaad is. Dus een soort dubbelzinnige engel die, die Job bijvoorbeeld test. Maar dat doet hij in opdracht van God. Pas in het late Jodendom, en met name in het christendom, wordt hij echt het symbool van het kwaad. En dat is natuurlijk de betekenis die wij hier in, ieder geval in het Westen nog steeds die nog steeds het meest courant is. Maar uh, die geldt niet voor iedereen. En er zijn ook dus herdefinieringen geweest van Satan. waarin hij niet het symbool van het kwaad is. Hoe studie gaat over de 19e eeuw? Waarom was dat zo'n goede tijd voor de verering? Um... Ja, dat, dat is ook wel een vraag die ik, die ik meteen een beetje moet nuanceren. Er was heel veel te doen over de duivel in de 19e eeuw. Maar dat speelde zich vooral op intellectueel vlak af, kan je wel zeggen. Er waren niet echt bewegingen die zich bezighielden met het vereren van Satan. Ook al is dat wel heel lang gedacht. Dat is ook een van de uitslagen van de onderzoek, is eigenlijk dat dat uh, er niet aan de hand was. Uh, waarom er wel zo'n fascinatie was met Satan. Uh, dat heeft te maken met, met, met, met twee dingen, denk ik. Uh, en die hebben weer te maken met hoe onze beschaving... of hoe onze uh, samenleving, zoals het nu is, überhaupt tot stand is gekomen. Nou, het eerste is uh, ja, wat soms secularisatie wordt genoemd. Heel simpel, steeds meer mensen uh, begonnen kritiek te krijgen op het christendom... of uh, maakten zich los van het christendom. Uh, dan kan je voorstellen dat je perspectief op uh, ja, als, als, als God een negatief ervaren figuur wordt, dan kan je gaan zeggen. Nou, dan, is... dan ga ik maar meteen helemaal naar uh, het andere uiterste, de duivel. Uh, ja, nee, inderdaad. Uh, is het ook revolutionair? Dat als je een koning kan afzetten, dat je als het ware een God kan afzetten door in de duivel te geloven? Nou, daar wou ik precies naartoe. Uh, dankjewel. Uh, inderdaad, uh, andere belangrijke uh, historische. Uh, ontwikkeling is inderdaad wat je wat vooral de Franse Revolutie bekendste boven is dat, dat je democratisering krijgt. Inderdaad, dat traditionele machtsstructuren en traditionele koningen worden afgezet. Uh, en op die manier, als je, als je kijkt naar uh, hoe op die, uh, door sommige mensen in die tijd over Zaten wordt geschreven, uh, eigenlijk is de, de, de, de, de clue een beetje dat hoe, er, hoe dat terugvalt op God. Want God wordt eigenlijk als, ervaren, als een soort prototype of human misrule, zegt Shelley op een gegeven moment, een van die dichters in die tijd. Dus hij is eigenlijk ja, het symbool en het voorbeeld... voor de, voor de autoritaire, de absolute vorsten. En op die manier wordt Satan... die volgens de, de Bijbelse mythe in opstand komt tegen God... Die wordt eigenlijk het symbool opeens van een revolutionair. En een revolutionair is in die periode dan opeens... als je revolutionair bent, als je dat steunt... dan is het dus een goede figuur. Maar, maar Satan is dus niet alleen kwaad. Hij heeft ook, ook goede trekken. Hoe verenig je dan, dat dan met het imago? Want je maakt er ook wel niet een lievertje van. Hoe, hoe doen ze dat? Um, nou, sommige, uh, ja, sommige dichters bijvoorbeeld in deze tijd maken er dus wel een soort van liefertje van. Uh, er wordt zelfs gesproken door uh, sommige wetenschappers van een kanonisatie van Satan. Dus een heilige verklaring van Satan zelfs. Uh, maar het is natuurlijk duidelijk sprake dat er wordt, een beetje wordt gespeeld. Uh, met het, ja, het is provocatief natuurlijk om dit met Satan te doen. En dat, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat vinden, vinden schrijvers vaak leuk natuurlijk. Uh, en ook mensen die tegenwoordig het satanisme aanhangen. Uh, ja ik denk dat dat, dan een dat de is, is deel van de attractie dat het, dat ja. het een beetje uh, schrik aanjaagt um, tegenwoordig associeer je het vooral met, met hardrockers lievige jongens met, met veel lang haar en die dan, dan zeggen, ik, ik geloof in Satan <lacht> het zijn niet allemaal zulke lievige jongens uh, maar uh, inderdaad uh, je hebt een subcultuur gekregen in de, in de heavy metal uh, black metal, death metal, uh, death metal zijn, ja, ik ken ook niet al die termen precies uh, waarin het zelfs tot religieus satanisme is gekomen. Uh, niet alle satanisten tegenwoordig we spreken überhaupt over een heel kleine groep. Uh, niet alle satanisten zitten daar een of houden überhaupt van dead metal. De, de, de oprichter van wat eigenlijk tegenwoordig... Uh, van de moderne religieuze sat, uh, satanisme... die had er zelfs ongelooflijk uh, de schurft aan... als ik dat zo hier op Radio 1 mag zeggen... Uh, en die hield eigenlijk meer van, uh, van jaren 40 showmuziek. Maar uh, Frank Sinatra en dergelijke. Kortom, kort, kortom het is een vrij uh, brede cultuur. Wordt u ook uh, met interesse gelezen door satanisten? Komt u ook een beetje in, in gekke kringen sinds u dit onderzoek doet? Het <laughs> is nog niet gebeurd. Het is ook nog, uh, nog maar pas uit uh, natuurlijk het proefschrift. Uh, er is er zelfs nog geen, uh, geen echte uitgave. Daar wordt nog aan gewerkt. Um, maar ik weet wel dat... Uh, dat uh, ja, een deel van de satanistische gemeenschap uh, volgt de wetenschap hierin op de voet. Ja. En dat zijn vaak helemaal geen domme jongens. En dat is ook deel voor hun uh, om, om hun eigen historische en identiteit te leren kennen. En, ja, ik zelf uh, ben nog geen satanist. Maar als ik op congressen kom die echt hierover gaan... dan zie ik wel dat veel onderzoekers die ermee bezig zijn. Net als bij christelijke theologie, dat, dat die... Uh, ja wel enige affiniteit of affiniteit hiermee hebben. Ja. Juist. Een interessante wereld. En uh, goed bestudeerd. Want uh, de duivel zit hem ook in de details. Uh, hartelijk dank voor uw komst en de toelichting op het onderzoek Ruben van Luik over satanisme. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie via de website wetenschap24.nl. Reacties zijn altijd welkom. Labyrindradio.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender. Zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland